Ah, ja? Ze heeft mezelf verteld dat hij nu nog op haar geilt. Vooruit, doe je jas aan. We rijden naar de coupure. Naar nou, de coupure, maar Peter... Daar komt hij haast u. Maar, maar je zegt zelf dat hij niet... Kijk eens, Leg het nu niet uit, hè. Elke seconde kan er één te veel zijn. Ah, Pieter, houd toch op. Krijt is, is er niet, dat zie je toch. Dat zie ik juist niet. Achteruit.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 Geef eens een zetje. Door het venster naar binnen en Laat het Pieter. vooruit gaan. Nee. Zelfs komt één van de buren kijk. Geen denken aan. Brigadeer. Kan... Het is een bevel. En laat het denken maar aan mij over. Kom, ga naar binnen. Hop. Hu. Kom. <mauw> Dag poesje. Stefan. is mm -hmm. Stefan, wat doe ik hier in dit hok? Waarom heb je mij vastgevonden? Waar zijn we, Stefan? Oeh, oe, oe, zoveel vragen tegelijk zeg. Om met de laatste te beginnen. Ik heb toch gezegd waar ik u naartoe zou brengen? Een plek waar niemand ons kan vinden. Mijn atelier, ver buiten Brugge, ergens in godsvrije natuur. Wat zeg je van plan? En jij? Stefan, ik heb u niets misdaan. Heb ik dat dan gezegd? Laat mij gaan, toe, laat mij gaan. Ah, goed, goed, goed, maar je weet onder welke voorwaarden. Dat kan niet.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 Nee, maar ik bedrekt wel zijn leven. Oeg, oeg, oeg, oeg, je Als stelpaan? je niet doet wat ik vraag, dan gaat hij eraan, dat begrijpt je toch? Stop op, nee. Nee, de moeder, ik doe, het, ik doe het niet door. Ik zal niet aarzelen, pannen. Daarom Denk er maar eens goed over na. Ik geef nog twee uur. Laat zien dat je van mij houdt en ik spaar van in. In het andere geval... Kst. Ja.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 Als de lucht valt, zijn alle mussen dood. En had er dan nog iets opgeleverd. <laughs> maar nee, niks, Nada. Die boeken toch? <laughs> Belangstelling hebben voor alchemie, dat is geen misdaad, hè Peter. Ja, maar het bewijst wel dat Stefan Krijtens gek is. Wat? Wow, is dat niet een al te voorbarige conclusie? Ja, wie leest er nu in godsnaam zo'n onzin? Ah. <laughs> dat is iets waar ik zal aan denken als ik jou nog eens mijn playboy zie. Zeg, zijt gemoe? Waarom? Omdat uw grapjes nogal belegen worden. <laughs> De vette vispoort. Niks. Wat niks? Ik had gehoopt licht te zien branden. Ja, ze slaapt misschien al hein? Ja. Komt gewoon even mee binnen. Vijf minuten. Oké. Okay. kom maar binnen. Wat is dat? Het is een brief. Hier op de grond. Van anne -Lore. Ja. Van 1 staat erop, getipt. Heb je